In uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Ook het Centraal Planbureau denkt dat de economie volgend jaar opnieuw krimpt. Vorige week voorspelde de Nederlandse bank al dat de economie met 0,6% krimpt. Het CPB gaat uit van een half procent. Met prinsjesdag zei het planbureau nog dat de economie volgend jaar waarschijnlijk zou groeien met 0,75%. Het CPB legt uit waar die omslag vandaan komt.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 Het kabinet ziet in de nieuwe cijfers nu geen aanleiding voor extra maatregelen. Minister Dijsselbloem van Financiën noemt de vooruitzichten zorgelijk. Volgens hem is de kern dat het herstel van de economie meer tijd kost. De militaire vakbond AFNP waarschuwt dat veel militairen die zullen meedoen aan de Patriot-missie in Turkije onvoldoende zijn opgeleid. Volgens de bond komt dat doordat ook militairen van de landmacht het hypermoderne raketafweersysteem moeten bedienen. Tot voor kort deden alleen militairen van de luchtmacht dat. Volgens de AFNP komen ze bij het luchtverdedigingscommando mensen tekort en worden de gaten daarom opgevuld met onervaren militairen van de landmacht. Het ministerie van Defensie noemt dat onzin. Het is voor volwassenen die als kind onder jeugdzorg vielen nauwelijks mogelijk om hun dossiers terug te vinden. Uit onderzoek van het kenniscentrum Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat dossiers na 15 jaar in de papierversnipperaar verdwijnen en archieven slecht toegankelijk zijn. Stichting Steunfonds Pro Juventute herkent de problemen.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 Ook moet de bewaardtermijn langer worden... omdat mensen vaak pas op latere leeftijd op zoek gaan naar hun wortels. De spelers van het Nederlands elftal waren tijdens het EK van afgelopen zomer niet fit. Dat blijkt uit een evaluatie die de KNVB heeft laten maken. Volgens directeur betaald voetbal van Oostveen... is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de spelers fitter hadden kunnen zijn. In het blad Voetbal International zegt van Oostveen... dat het onderzoek een bevestiging is van een vermoeden dat hij al had. Op het EK verloor het Nederlands elftal alle drie de groepswedstrijden. Het weer nog overwegend droog. Vanmiddag kans op wat zon. Middagtemperatuur rond 6 graden bij een matige oostenwind. AMB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Ze, ze staan op de A13 daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Iepenburg en de afrit Berkel en rode reis 8 kilometer. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden en daarom is de linker rijstrook dicht. Verkeer richting Rotterdam kan ook omrijden, volgt dan de borden Utrecht. En dan de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor geld 3 kilometer door een gestrande vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Overheidsgaranties voor systeembanken lokken risicovol gedrag uit. Computers leren ruiken, horen en voelen. Je kunt leven in de Gaza-strook. Je kunt er ook gewoon doodgaan of op een speciale manier... We hoop dat hij een van de martelers in Gaza En het ochtendtumeur van Koos Postemaat is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Te veel banken in Europa, dames en heren, worden aangemerkt als nationaal systeemrelevant. Het lijstje banken dat door de belastingbetaler gered wordt als dat nodig is, wordt daarmee veel te lang. En dat geeft een verkeerde prikkel aan bankiers, commissarissen en beleggers. Ewat Engelen, goedemorgen. Goedemorgen. Financieel geograaf aan de Universiteit van Amsterdam. U noemt de hoeveelheid banken die als nationaal systeem relevant... wij noemen dat gewoon in Nederlandse systeembanken, ja. zijn aangemerkt... noemt u bespottelijk. Waarom? Um, dit geeft een volkomen verkeerde prikkel aan uh, het gedrag van bankiers. We hebben voor de crisis gezien dat uh, bankiers vooral... Uh, erg uh, risicovolle gokjes hadden genomen op bijvoorbeeld de Amerikaanse huizenmarkt. Dat was allemaal leuk toen het goed ging. En toen konden ook de winsten in eigen zak en in de zak van de aandeelhouder gestoken worden. Maar toen het misging, en het is op grote schaal misgegaan... was het de belastingbetaler die mocht uh, bijlappen. Uh, wat we daaruit hadden moeten leren is dat we er eigenlijk naar moeten streven... dat banken veel grotere kapitaalbuffers hebben... en dat ze dus in feite gewoon zelf moeten bloeden op het moment dat het misgaat... Ja. Door als systeembanken aan te uh, merken, hebben wij eigenlijk impliciet gezegd van jongens, uh, ga maar weer je gang. Uh, en als het misgaat, dan gaan wij in ieder geval die systeembanken redden. Ja, maar goed, als je dat niet doet, dan krijg je een bankrun en dan dondert de hele handel in elkaar, toch? Ja, nee, dat is dus inderdaad het nachtmerriescenario met behulp waarvan bankiers uh, politici zo gek hebben gekregen om dus een groot aantal banken als systeembanken aan te merken. Je had natuurlijk ook andere dingen kunnen doen en die zitten bijvoorbeeld in de vorm van, uh, breek ze op, uh, maak ze kleiner, uh, stel nog hogere eisen aan de kapitaalbuffers... Eh, om ervoor te zorgen dat op het moment dat het misgaat... banken gewoon onderuit kunnen gaan. Ja, maar die banken die beroepen zich nu op die kapitaalbuffers... En, en geven bijna niemand meer krediet, bij wijze van spreken. Nee, dat is natuurlijk wel een groot probleem... dat we eh, bezig zijn met het proberen te verhogen van die kapitaalbuffers... op het moment dat het macro-economisch toch al niet zo, eh, niet zo goed gaat... waardoor je dus in feite gewoon de depressie, de recessie... ook in landen als Nederland eh, versterkt. Ja, dus? Nou ja, ja, we hadden het eerder moeten doen, dat hebben we niet gedaan. En dus moeten we nu stelselmatig toch die kant op. Uh, en dat gaat waarschijnlijk een wat langere periode uh, kosten dan er op dit moment voorzien werd. Ja, maar met andere woorden, u zegt toch eigen broek ophouden tegen heel veel banken. Nou, staan er in Duitsland maar liefst 36 banken op dat lijstje van systeembanken? Wij kennen er vier: ABN Amro, ING, uh, Rabo en SNS. Ja. Waarom zijn er daar zo'n 36? Nou ja, kijk, uiteindelijk is uit de onderhandelingen afgelopen woensdag in Brussel gekomen... dat niet alle banken onder uh, toezicht van de ECB gaan vallen. Want dat zouden er dus meer dan 6.000 zijn. Ze moeten 30 miljard in kas hebben, althans in ieder geval... Ja, uh, dat is de eis die gesteld is. Alles wat meer dan 30 miljard aan balans heeft, dat valt onder het ECB-toezicht. En dat zijn er dus in Duitsland uh, 36. Ja. Hoeveel zijn dat er in heel Europa dan? Ja, ongeveer 200. Ja. Dus als er een van die 200 een probleem heeft... dan uh, kunnen wij de portemonnee trekken. Nou, kijk, wat men gedacht heeft en wat men dus ook gezien heeft... is dat uh, eh, banken zijn too big too veel, te groot om om te vallen. Ja. Dat is dat systeemkarakter van die banken. Ja. Maar we hebben ook gezien dat ze te groot om gered uh, te worden, geworden zijn. Kijk naar wat er in Spanje en in Ierland gebeurd is. Uh, daar hebben uiteindelijk overheden moeten bijlappen... en daar zijn die overheden zelf bijna praktisch failliet aangegaan. Ja, met andere woorden, uh, je kunt er wel 200 hebben maar die kun je toch niet allemaal redden. Dus dan is het toch eigenlijk een papieren tijger, of niet? Nou, nee, wat, we, wat, we, wat, wat men bedacht heeft... is dat je dus uh, dat redden van die banken... naar een hoger schaalniveau moet tillen. Dus je moet, als het in Ierland misgaat... niet de Ierse overheid daarvoor verantwoordelijk maken. Je moet daar de eurozone als geheel voor verantwoordelijk maken. Ja. En dat is wat men nu met dit toezicht gedaan heeft. Ja, maar u zegt net zelf ook al toezicht, met andere woorden. Uh, het is niet alleen maar het aanmerken van een bank als een systeembank... met de opdracht om, uh, om, om de kapitaalreserve aan te aan te vullen. Maar tegelijkertijd is er ook toezicht op de handel en wandel van die banken vanuit Brussel. Uh, wat is dan de perverse prikkel? Nou, de perverse prikkel zit hem dus vooral in het aanmerken van uh, bijna 200 banken als systeembanken. Want dat betekent eigenlijk dat je die tegen, tegen die banken zegt van jongens ga je gang maar als het misgaat zijn wij er om de boel bij te lappen. Maar er is toch ook wel scherp toezicht? Ja, maar we hebben gezien voor de crisis dat dat toezicht ook op nationaal niveau uiteindelijk tekortgeschoten is. Ook in Nederland hebben we daar fraaie voorbeelden van gezien. Ik vind het een enorme illusie om te denken dat op het moment dat je dat bijvoorbeeld in Frankfurt organiseert, dat dat effectiever zal zijn. Dat denk ik dus absoluut niet. We moeten er vooral voor zorgen dat banken gewoon onderuit kunnen gaan, gewoon failliet kunnen gaan, zoals het uiteindelijk in een kapitalistische economie ook gewoon betaamt. Ja, maar goed, daar worden we toch allemaal een beetje paniekeus van. Ja, en daarom ook dat je dus eigenlijk moet kijken... of je die banken niet veel kleiner kunt maken, op kunt breken... delen van die banken failliet kan laten gaan. En dat doen ze dus in het Verenigd Koninkrijk wel. Daar hebben ze dus uitgebreide uh, plannen liggen... om uh, bijvoorbeeld risicovollere delen te splitsen, te scheiden van uh, de nutsbanken. Nou, dat soort dingen zou je in feite in Europa en in Nederland ook moeten doen. Ja, In Nederland, bij welke banken dan? Um, nou ja, wat we in Nederland zien is dat, uh, wij zijn daarmee bezig. Hè, we hebben een commissie Wijfels ingericht om daarover na te gaan denken. De Oud-topman van de Rabobank. Oud-topman van de Rabobank. En ik denk dus inderdaad dat bij de grote banken je hierover daar moet gaan denken. Uh, nee, maar hebben... welke banken zijn dan te groot? Gaat ABN, eh, daar is het ook wel eens over gezegd. Uh, wat fascinerend is, is dat bankiers zelf altijd menen... dat hoe groter, hoe meer kostenvoordelen. Terwijl wetenschappelijk onderzoek leert... dat bij de omvang van een bankaire balans van pakweg 100 miljard... Um, die schaalvoordelen eigenlijk in hun tegendeel gaan, uh, gaan, gaan, fungeren, gaan, gaan verkeren. Dus banken die een grotere balans hebben dan 100 miljard? Banken die een grotere balans hebben dan 100 miljard... die blijken uiteindelijk gewoon ontzettend lastig te managen te zijn. Welke banken in Nederland hebben een grotere balans dan 100 miljard? Dan heb je uh, het eigenlijk over diezelfde vier uh, systeembanken. Die zijn allemaal groter dan 100 miljard... en die zouden dus eigenlijk opgebroken moeten worden... in, uh, laten we dat zomaar noemen, bedrijfsonderdelen... die uh, juridisch apart staan en die uh, kleiner zijn dan 100 miljard. Ja, dus ABN, AMRO, ING, Rabo en SNS... zijn eigenlijk ook niet meer door de overheid te redden... als ze dreigen om te vallen, zegt u met z'n overmoord. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat ik gezegd heb, is dat op het moment dat banken groter worden... dan 100 miljard, ja. het argument van schaalvoordelen niet meer geldt. En dat betekent dus dat je de argumenten... die bankiers zelf altijd gehouden hebben... waarom ze zo groot mogelijk moesten zijn... dat je die gewoon gevoeglijk kunt negeren. En dat je dus moet gaan kijken naar welke omvang moeten banken idealiter hebben om ze gewoon failliet te kunnen laten gaan. Niet meer redden. Maar waarom moeten... zou je een bank failliet willen laten gaan? We hebben te maken met ondernemingen die privaatrechtelijk van karakter zijn. Die uh, opereren in een kapitalistische markteconomie. En in een kapitalistische markteconomie is de ultieme tucht uiteindelijk gewoon afkomstig van uh, de vrees, het dreigement dat ze failliet kunnen gaan. Maar daar staat weer tegenover het pleidooi eerder gehouden door diezelfde Herman Wijfels die u net uh, noemde dat banken weer hun maatschappelijke functie moeten gaan vervullen... en niet alleen maar meer voor winstoptimalisatie gaan. Ze zijn niet alleen maar multinational met uh, een bonuscultuur... en winstoptimalisatie, ze hebben een maatschappelijke functie. Dat was zijn pleidooi enige tijd geleden. Ja, nou je kan dat op twee manieren. Ik ben het daarmee eens, maar je kan dat op twee manieren doen. Je kan dat doen door bijvoorbeeld banken aan extra eisen te onderwerpen. Maar je kan ook zeggen van nou nee, we gaan hier gewoon kleinere eenheden van maken die inderdaad gewoon onder de tucht van de markt vallen en die gewoon failliet kunnen gaan op het moment dat er gokken genomen zijn die misgegaan zijn. Ja, maar dan raken we toch met z'n allen weer in paniek. Ik bedoel, toen DSB hier omviel, raakten wij ook met z'n allen in paniek. Ja, niet op het moment dat die, dat die, dat die bank uh, klein, klein genoeg is. Kijk, we hebben in Nederland een depositogarantiestelsel. Ja, wat, tot uh, een ton? Tot een ton, wat, wat, wat rijkelijk is, uitermate genereus. En dat betekent dat uh, uh, spaardepositohouders absoluut niets te vrezen hebben op het moment dat een bank uh, failliet gaat. Maar een bedrijf wel? Uh, een bedrijf op het moment dat het meer dan een ton heeft uitstaan, uh, wel. En dat betekent dus dat bedrijven waarschijnlijk een deel van hun tegoeden zullen moeten spreiden over verschillende banken. Goed. Ik ga een poging doen het gesprek te resumeren. Ja, <lacht> dat lijkt me heel goed. Ik ben benieuwd wat u ervan maakt. <lacht> nou, laten we eens kijken. Uh, u zegt eigenlijk uh, dat de maatregelen die nu worden genomen. en het grote aantal systeembanken te groot is. dat daarmee die bankiers eigenlijk gewoon hun gang kunnen gaan. en dat uh, de optelsom van al die banken. met wat zij hebben uitstaan aan tegoeden, dat dat te groot is. Is ...om ze dan uiteindelijk nog overeind te houden. Uh, u zegt, uh, je kunt veel beter uitgaan van kleinere banken... ...dan kun je ze gewoon failliet laten gaan... ...en dan is die perverse prikkel waar we het net over hadden... ...die is in ieder geval een stuk minder groot. Dat is helemaal goed. Hartelijk dank. Welk cijfer krijg ik? Ik zou toch, uh, nou ja, 8, 9, die richting gaan we toch echt op. <lacht> nou, van een hoogleraar, hartelijk dank. <lacht> Graag gedaan. De Gaza-strook kennen we vooral van oorlog... Maar hoe is het om daar te leven? Smile, you are in Gaza. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Gewoon Gaza. Ja, vorige maand viel de term weer regelmatig. Shahid, Palestijnen die sterven in de strijd tegen Israël... worden meestal zo genoemd, betekent martelaar. Maar wat is dat precies? Hans-Jaap Melissen, bericht over leven en dood in Gaza. Als iemand is overleden en het lichaam al begraven is, dat gebeurt meestal binnen 24 uur, dan komt er uiteindelijk bij het huis een tent te staan. Daar zijn lange rijen met stoelen neergezet. En dan komen familieleden, bekenden, vrienden in de dagen daarna om te condoleren. Zeker nu, want deze man, die zakie, is een martelaar. Maar wie bepaalt eigenlijk... Wanneer je een martelaar bent en wat houdt het in? He is just a citizen from Gaza. He, uh, no. Was fighting? No no, he is not fighting. He was with his friends in a car. Uh. Zaki, een man van 31 en een verfamilylid dus van deze meneer, zat in een auto met wat vrienden. Toen die auto werd aangevallen door de Israëliërs vanuit de lucht. Maar is Zeki nu een martelaar? Yes, uh, we we don't know. This is what God if is we in Gaza. Wij uh, rekenen hem tot de martelaren, een van de martelaren in Gaza. Maar we weten het niet zeker. Dat is aan God. Because he is uh, uh, voldoet wel aan een aantal voorwaarden om martelaar te zijn. Hij is gedood door de vijand, door Israël. Kun je ook soms zien? Want dat hoor ik ook wel eens, dat je aan een lichaam, aan het gezicht van een overledene kunt zien of hij een martelaar is. De smile, uh, you know, due to the and due what with him, there is no face. Je kunt het soms ook zien aan een lijk of uh, het een martelaar is. Dan, dan zien ze een bepaalde glimlach op uh, het gezicht. Maar het probleem met Zeki is dat hij, nou, nogal een zware klap op zijn hoofd heeft gehad. Hij was vanaf zijn van middenrift tot aan zijn hoofd helemaal verbrand. Dus dat was moeilijk om op die manier te bepalen. Ze zijn er onzeker over. En wat is met de hand? Dit betekent dat that het laatste woord he Hij is Ashhadu an la ilaha illallah en Rasulullah. Je kunt het ook soms zien aan de hand. Dan uh, staat de wijsvinger nog wijzend naar voren. En dan zou hij op die manier nog een uh, ja, soort geloofsbelijdenis hebben gezegd... om de weg naar de hemel, naar het martelaarschap te bereiden. Maar ja, uh, dat zou dan zijn... Uh, er is geen God uh, dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Maar ja... Als de dood plotseling komt, zoals hier, dan is dat ook moeilijk om te constateren. in is washing. Bij een normaal sterfgeval wassen wij altijd het lichaam. Het lichaam is dan helemaal naakt en dan wordt het in doeken gewikkeld en en begraven. Maar in dit geval is hij gewoon met de kleren die hij aan had... en die natuurlijk ook mee verbrand zijn en half omheen hingen uh, begraven, in doeken gewikkeld. Even in de moskee zijn ze toen geweest. Dat heb ik gezien gebeuren ook. Um... Seven, okay. En er zijn zeven uh, stadia in de hemel. De hoogste is dus dat je naast de profeten komt te zitten. Zeg maar. yes. Yes. En, en de 72 maagden neem ik aan uiteraard? ze noemen ze 70 hura'in. Het is een persoon die het meest is dan iedere... Het gaat er inderdaad om die 72 maagden, ook die uh, de martelaar dan tot zijn beschikking krijgt. Dan zou het gaan om een buitengewoon mooie, uh, reine vrouw, hè? En dat hoort er ook bij, om al naast de tent waar de ja, rouwende vrienden, bekende familieleden zitten, om daar te schieten in de lucht. En nou ja, of Zeki dus een martelaar is geworden, dat is onduidelijk. Dat is aan God om te bepalen dus. Wat duidelijker is, is wat hij op aarde achterlaat. De zeven kinderen in de leeftijd van nog geen 1 jaar oud tot 15 jaar oud. En die zijn hier ook aanwezig. I'm sorry, Mohammed, voor je loss. Wat ik daar maar zei. Mohammed van.. Uh... Elf jaar oud komt er nog even bij staan met betraande ogen nog opgedroogd. Het ziet er allemaal vrij verdrietig uit, uiteraard. Want eh, ondanks alle heldhaftige taal hieromheen, de strijdliederen, de leuzes. En of je nou martelaren bent of niet, Mohammed van Elf is zijn vader verloren vraag was dat van Hans-Jaap Melissen vanuit Gaza. En morgen in deze serie. Hoe vrij ben je als lokale Palestijnse journalist in een gebied waar Hamas de baas is? All the government, uh, all the time. They are trying to uh, put restrictions in our writings. Morgen dus. En tot die tijd kunt u vragen en opmerkingen mailen naar de Caro als u wilt. Goedemorgen, Nederland. .nl is het adres. <tied> Straks computers leren ruiken, horen en voelen. Eerst nu het hier is Koos Postema. Van de week zat ik na lange tijd weer eens te lunchen met een oude vriend... die vroeger graag een beer had willen zijn. Vanwege diens winterslaap, zodat hij de door hem gehate decemberfestiviteiten... kerst en oude nieuw, niet hoefde mee te beleven. En dan ontwaak in het voorjaar bromde hij dan... als hij zijn bestaan had toegelicht... Nog steeds dat verlangen, informeerde ik. Dan zou je dat zogenaamde diervriendelijke geruzie over de bultrug niet hebben meegemaakt, zei ik. En de benoeming van Sharon Dijksma tot staatssecretaris niet. Had je niet hoeven doorstaan. Dat geheel uit clichés opgebouwde taalgebruik van die vrouw. Die loze woordenstromen die het ene oor in. Nee, die niet eens het ene oor ingaan. Ik ging nog door. Hij zweeg en bleef eten. En als slapende beer zou je niet meemaken dat Assad de winter niet doorkomt. Of toch weer wel. En de Amerikanen zullen aarzelend de verkoop van wapens aan banden proberen te leggen. Maar ja, er zijn al miljoenen wapens onder die Amerikanen. En de verkoop stijgt sinds die moorden in Newtown. Ik zweeg even. En ik zag dat die eten bijbestelde. En dat voor een lunch, dacht ik nog. Plagerlijk, zei ik. Ja, nou ben je stil, hè? Zeker omdat door mij dat verlangen naar het beer zijn weer terugkomt in je kop. En de winter staat voor de deur. Toen stopte hij met eten. Verwonderd hoorde ik hem thee bestellen. Met veel. Heel veel honing. Wat een zware stem kwam eruit. En het leek wel een baard die opeens op zijn wangen verscheen. Onzin, dacht ik. En ik ging bij de baar afrekenen. Toen ik terugkwam bij onze tafel, was hij verdwenen. Vreemd. Even later reed ik Hilversum uit. Toen, aan de rand van de stad, zag ik hem weer. Met grote stappen en licht zwaaiende armen liep hij het bos in. Koos Postema, morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan. Christmas met uh, Caro Emerald en Brooke Benton. You're all I want for Christmas. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. De computers die kunnen binnen vijf jaar ruiken, voelen en horen, zegt technologiebedrijf IBM. Het bedrijf heeft een lijst gemaakt van de verwachte trends voor de komende vijf jaar. Jasper Bakker, goedemorgen. Jasper Bakker. De computer kan al wel horen en voelen en ruiken. Kijken of dat ook voor Jasper geldt nog. Jasper. Ja, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we contact hebben. Een computer die kan ruiken, voelen en horen. Hoe werkt dat? met uh, kleine sensors. En, uh, ja, technisch is het mogelijk. Technisch is het in een paar jaar beter mogelijk. Um, en denk bijvoorbeeld aan een telefoon die kan ruiken of in de buurt uh, gaslekken zijn. Kan handig zijn. Ja, mijn volgende vraag was inderdaad wat heb je eraan? Maar dat heb je nu al beantwoord. Maar... Sorry, ik ben je voor. We <laughs> ja. um, weten dat uh, sommige autofabrikanten ook al heel erg lang bezig zijn met de ontwikkeling van uh, hele gesofisticeerde robots die ook in de thuiszorg bijvoorbeeld kunnen uh, gaan uh, werken. Nou, Is daar de spraakherkenning altijd het grote probleem? Ja. En, het en het probleem dat die computer nog niet kan denken. Nee, nee klopt. Het blijft dat we beperkt aan De toekomst van robots die volledig meepraten en horen en, en, en voelen qua tastzin. Dat is nog wel een tijdje weg. Dat zie ik niet in de komende vijf jaar gebeuren. Maar eh, denk bij computers niet alleen maar aan gewoon dat ding op of onder je bureau... of denk aan een futuristisch robot. Maar denk eh, ook heel, ja, far out misschien... maar aan een microchipje wat in een boomgaard zit... en wat ruikt wanneer het fruit rijp is. Ook dat is een computer. Ook dat is een toepassing. Dus dat kunnen we dan zelf niet meer zien of zo? Nou, kunnen we wel zien, maar er zijn bepaalde stoffen die rijp fruit afgeeft. die ja. uh, in een vroeg stadium beter zijn waar te nemen door een sensor. Dus we maken van iemand. bomen ook al computers? Nou, omringen met computers, ja. <laughs> Oké. Okay. Um, de vraag is, uh, er zijn natuurlijk al wetenschappers die lang geleden hebben gewaarschuwd... voor het feit dat robots op een gegeven moment uh, de wereld gaan overnemen... omdat ze uh, helemaal zelfstandig kunnen gaan functioneren... en dan dat de mensheid het nakijken heeft. Is dat een trend die, uh, laten we zeggen, dan ook binnen afzienbare tijd uh, binnen handbereik komt? Nou, ik denk niet binnen afzienbare tijd. Het, het probleem is nog steeds met kunstmatige intelligentie... dat. Het uh, zit nog steeds binnen bepaalde kaders. Echt zelfdenken, echt creatief denken, dat, dat kunnen computers nog steeds niet. Nee. Zeg nooit nooit, uh, dat, dat kan best komen. Uh, maar de vraag is dan hoe we dat als mensheid gaan inpakken. En, en ja, science fiction-kenners uh, kunnen dan de, de wetten van Asimov uh, erbij halen. Ja. Dat je dus in, in, inbouwt bepaalde beperkingen. Uh, maar dat, ja, die voorspelling van IBM hier, dat is de komende vijf jaar. Uh, en ook dat vraag ik me af, komt dat ervan? Van ja. de hoop van die dingen, net als kunstmatige intelligentie, is toch de vraag: technisch is het misschien mogelijk, maar. Ja. Wie gaat het maken, want wie gaat het willen? Wie wil het hebben? Wat is, de, wat is het nut? Goed. Binnen vijf jaar in ieder geval ruikende, voelende en horende computers. Voor wie er belangstelling voor heeft. Nou, wij allemaal wel straks tegen die tijd, hè? want zo gaat het met techniek. Dan wil iedereen het ook hebben. Nou, Zeker als je een nuttig iets hebt, stel dat je auto kan horen de, de piepende remmen van de vrachtwagen die achter je afdendert. Ja. En dat je auto dan kan besluiten om zelf die vier meter die voor jou is, toch even gas te geven om dat in te halen zodat de botsing minder hard is. Dat kan ja. nuttig zijn, dat kan levens redden. Zeker, Jasper Bakker, redacteur van WebWereld. Ik dank je wel. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Dorald Begens is binnengekomen voor het uh, nieuws. Hoe oud ben jij eigenlijk geworden, Dorald? Uh, 47. 47, dag. dat is je niet ja. aan te zien. Dank je wel. Ja. Ja. Ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie. Jeroen. Bielaard, goedemorgen. Ja, een beetje op, je, een beetje op jouw leeftijd, uh, Sven. Hè? Van die doorgewinterde oude jongens. <laughs> en hey, ik sta in Hatsi, Utrecht. In <laughs> midden van de bouwactiviteiten. Ook een beetje afbraak is er bij. Zo'n het waar we zijn met de bus. We gaan het hebben over het muziekpaleis. Dat eind 2013 zijn feestelijke voltooiing beleeft. Cultureel bolwerk voor Heel het land. Dat mag in het nieuws. Maar eerst de berichten van de jarige Dorald Megens. En nog gefeliciteerd. Radio 1, het NOS-journal. Dankjewel, Jeroen. Ook het Centraal Planbureau denkt dat de economie volgend jaar opnieuw krimpt. Vorige week voorspelde de Nederlandse Bank dat al. Minister Dijsselbloem van Financiën noemt de vooruitzichten zorgelijk. Ze bewijzen volgens hem dat het herstel van de economie meer tijd kost. De VN heeft het vaccinatieprogramma tegen polio in Pakistan stopgezet. Aanleiding zijn de aanslagen op medewerkers van Unicef die vaccins toedienden. De afgelopen dagen werden negen VN-hulpverleners gedood, meldt Al Jazeera. In de Pakistanse stad Peshawar werden vanochtend drie hulpverleners doodgeschoten. Veel militairen die zullen meedoen aan de Patriot-missie in Turkije... zijn onvoldoende opgeleid, zegt de militaire vakbond AFNP. Volgens de bond komt dat doordat ook militairen van de landmacht... het raketafweersysteem moeten bedienen. Tot voor kort deden alleen militairen van de luchtmacht dat. Het ministerie van Defensie zegt dat de militairen... wel degelijk goed zijn voorbereid. En de spelers van het Nederlands Elftal waren tijdens het EK van afgelopen zomer... niet goed voorbereid en niet fit, staat in een evaluatie van de KNVB. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze fitter hadden kunnen zijn... zegt directeur betaald voetbal van Oostveen in het blad Voetbal International. Op het EK verloor het Nederlands Elftal alle drie de groepswedstrijden. zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A22, Velsen richting Beverwijk, staat een te hoge vrachtwagen voor de uh, Velzertunnel. De Velzertunnel is daarom dicht... En een gestrande vrachtwagen veroorzaakt ver, uh, vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Aste en Geldrop 3 kilometer. Dit is Radio 1. NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Dilaart. Bouwen aan cultuur. Het gebeurt echt midden in het land, in Utrecht... in tijden van somberheid over de bouw en bezuinigingen in de kunsten. Wij van lijn 1 dachten daaraan bij de lotgevallen van het Metropool Orkest. Fijn dat het blijft. Het is gered dus voorlopig. En misschien speelt het wel bij de opening van het Muziekpaleis in 2014. Nanette Riss, nu nog directeur. Uh, het zou heel goed kunnen. Ik, ik, ik, ik zeg het... Jij moet de microfoon een oh, beetje voor de mond houden. Oh, sorry. Ja, ik, zeg, uh, ik zeg, het zou heel goed kunnen... omdat wij nu aan het praten zijn over hoe je zo'n uh, zo opening vormgeeft. Je kan je voorstellen dat iedereen zegt... wanneer komt de in of dan wellicht de koning het openen. Maar als het reflecteert wat dat muziekgebouw straks gaat zijn... dan zal het een veelheid van uh, concerten en evenementen zijn. Dan zal het langer duren dan één dag of een weekend. Ja, en dan zal het Metropoolorkest zeker aan bod komen. Ja. Peter Tra, hoofdprogramma van Muziekpaleis. Uh, nou is het fijne dat het Metropool ook wel popmuziek op zijn repertoire kan nemen. Of heeft, hè? Ze, het is, ze maken die tune van de top 2000. We gaan het straks twee weken lang, weer, bijna een week lang, weer horen. Ja, huh? Zeker, zeker. Het is een... Uh... Schitterende mix voor wat daar ook volgens mij heel veel gaat gebeuren. Klassieke muziek, van klassiek, geschoold, gestoeld orkest met, uh, met pop. Kleine correctie trouwens, ik uh, ben nu programmeur van Vredeburg. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. nog, nog, helaas nog niet van Muziekpaleis, kopen hoop Ja, oké. Okay. Maar ik vind het behoud van Metropool is toch ook het succes van een hele dikke lobby. Onder andere van die oude straatvechter Jan Slachter van Max. Dus als er protest komt, werkt het tegenwoordig wel. Nou, nee, nou ja, het, het, het, in het verleden werkte het voortdurend. Dat was ook een beetje uh, waar de Raad voor Cultuur dan zuur van werd. Die zegt, jullie betalen, betalen ons om een advies. En we geven een advies en vervolgens leg je het naast ons neer. De, overigens, deze regering was er heel helder over. Dat doen we niet meer. Maar kijk, dan, het kan dus toch. En wij zijn er blij mee. Ja, terug. De stelling waar wij over gaan praten dit half uur is, dus het is heel Goed dat er gebouwd wordt aan cultuur. Goed dat er gebouwd wordt. Dat zo'n muziekpaleis er toch komt in deze tijden. Praat erover mee op 0800 1121. 0800 1121. Je kunt ook tweeten naar Lijn 1. Of ik pedant ben of niet. En Lijn 1 Apenstaatje NTR.nl. Eh, lijn 1 Apenstaat NTR.nl show has started that your favorite uncle died at dawn and top of that your part has have parted you're broken hearted but you go on there's no people like show people they smile when they are low even with a turkey that you know Ja, Ethel Merman, het is business en het blijft show. Het bouwen aan het Muziekpaleis gaat voort. Het moet eind 2013 zo'n beetje toch dicht zijn dan net er is. Nou, het, het, als het goed is, uh, wordt het in begin 2014 opgeleverd. Nee. Dus het is een beetje 31 december of 1 januari. We gaan eruit van uiterlijk begin 2014. Dan wordt het opgeleverd. Voordat het echt in volledig in gebruik genomen kan worden, zal het toch, na, dat zal in de zomer, na de zomer. Dus wij, wij rekenen op seizoen 14-15 start. Wouter Heus lokaal uh, heel erg kritisch bezig voor het ADUN. <lacht> Moet toch een parel voor de staat worden, toch? Nou, ik reed er net uh, langs en uh, ik dacht... Goh, het wordt best wel een aardig, uh, aardig gebouw. Een beetje groot, vind ik het wel. Mm -hmm. Ik had het met mijn medechauffeur uh, chauffeur, uh, over... Uh, dat het, wel, uh, het gebouw is natuurlijk heel erg veel duurder geworden in de loop van de jaren. Dat, dat schijnt altijd te gebeuren dus, bij, bij het is, de overheidsgebouwen. een nou, uh, Noord-Zuidlijn -Zuid, Noord is onder de het grond of een uit. muziekpaleis erboven? Het is net of de overheid wordt altijd gesneden. Dat gebeurt op de particuliere markt veel, uh, veel minder. Maar dan denk je, ja, er is heel veel geld in een gebouw. En het gaat uiteindelijk natuurlijk om de muziek. En uh, ik ben nog nooit naar een concert geweest dat ik terugkwam en ik dacht van... Wauw, wat een mooi gebouw ben ik geweest. Het gaat toch echt om wat ik gehoord heb en gezien. Uh... Dat is het kapitaal. Dat is het kapitaal, kapitaal. daar gaat het binnen. om. Ik heb er heel veel gezien. Udo Lindenberg, het openingsconcert dat hij deed samen met Eric Burden. Rory Gallagher heb ik nog gezien. De Dubliners, David Bowie, Bob Dylan, de Rolling Stones zelfs. Maar ook Rutger Kopland en Remco Kampert. Tal van dichters op heel veel nachten van de poëzie. Ik heb makkelijk praten, want ik doe het op de fiets als Utrechter. Voor mij is het lekker naast de deur. Maar het is belangrijk voor heel het land. Peter Smits, de oud-directeur, was ook al zo blij mee. Heel het land dat Utrecht niet weet te vinden... gaat wel naar het muziekcentrum Vredenburg. En straks dus ook naar het muziekpaleis, dan net er is. Ja, ik wil dat ook toch even het enigszins nuanceren. Want weliswaar wordt het muziekpaleis gebouwd... op de plek van het oude Vredenburg. Ja. Maar het is heel uitdrukkelijk een droom van drie organisaties... die straks vertaald wordt in een samengaan van twee van die organisaties. Tivoli-Vredenburg. En Tivoli speelt een heel belangrijke rol in het straks uh, uh, succes, een succes maken van die organisatie. De derde dus, is de shoe, hè? De derde is shoe. Helaas uh, technisch... Uh, uh, het personeel bestaat hier niet meer, maar het gedachtegoed. En, en, Hij uh... heeft het over de jazz in Utrecht. Hè? De jazz in Utrecht. Ja. De, dus de, in ieder geval is dat geborgd in het programma in de toekomstige organisatie. Maar jij haalt nu herinneringen op aan de oude zaal, de grote zaal ja. van Vredenburg. Ik denk dat er heel veel mensen in de stad in vroeger, maar zeker nu... net zoveel herinneringen, prachtige herinneringen hebben niet aan, alleen de stad, aan, aan Tivoli. Maar, maar niet alleen de stad, maar ook het land. Ook het land. Maar hetzelfde geldt. ik kan het niet genoeg benadrukken... voor Vredenburg zowel als voor Tivoli, zijn twee grote... Huishoudnamen Niet alleen in Utrecht, regio, stad, maar zeker ook in het land. Ja. Ik ben eh, daar dus straks voor de uitzending even naar de markt gegaan. Die daar nu echt helemaal verzonken ligt. Achter die enorme bouwactiviteiten. En ik heb mij vervoegd bij het gelijk van de Haringkar. Meneer van de Haringkar, mag ik u wat vragen? Ik ben hier voor Radio 1 bezig. Oh. Dat gebouw daar, dat, dat, er nu, dat, dat nu afkomt, wat het plein zo besloten maakt, het muziekpaleis, wat vindt u daarvan? Het gebouw op zichzelf vind ik niet erg mooi. Nee. Het is een beetje een afluiting voor, voor de binnenstad, vind ik. Ja. U bent Utrechter? Ik ben uh, geboren Utrechter, joh. Ja. <laughs> ik woon hier alleen niet meer, maar ik ben wel een geboren Utrechter. Het ja, ja. ja, torent daar nu zo uh, boven het oude gebouw van Hertzberger uit, het is toch bijna klaar. Een paleis heet het. Nou, ik vind het meer een aanfluiting voor de stad Utrecht. Waarom dan? Nou, het is gewoon één grote betonnen doos. En als je dan de oude gebouwen eromheen ziet, dan valt er één zo'n betonnen gebouw tussen te staan. Ik vind het uh, op zichzelf geen gezicht. Het is in ieder geval heel kolossaal, hè? Ja, het is heel, heel groot. Heel groot, ja. En als er nou een, een, een mooi concert is, gaat u er toch naartoe daar? Ja, als er een mooi concert is, ga ik er wel naartoe, ja. ja. Maar van binnen hebben we het allemaal nog niet gezien, hè? Nee, het is van binnen, ja. het, oude, het, oude, het oude, blijft ook staan, hè? Ja, de, de concertzaal van Hertzbergen. Het oude concertzaal blijft bestaan, dat bouwen ze gewoon overheen, maar, Ja, als er een mooi concert is, ga ik er wel heen. Bent u er vroeger wel geweest? Ik ben er vroeger wel geweest, ja. Wat heeft u gezien? Fancy uh, Domino en de Rolling Stones een keer. Ja. ja? 2003? Ja. Eén van hun beste concerten? Eén van hun beste concerten, ja. Het was natuurlijk een hele mooi. het was natuurlijk een zaal met een hele mooie akoestiek. David blijft ook bestaan, de, zaal, de, de oude zaal. Ja, voor de rest, he, het is Het gaat er vooral om wat er binnen gebeurt, hè? Nou, wat er om binnen gebeurt, want de buitenkant er gebeurt er dan niks. Het is, wel het is alleen maar groot. Het is alleen maar groot, ja. En kolossaal. Wouter de Heus. Zullen... Wouter de Heus, het is zo Utrechtse als maar kan, zo'n commentaar. Ja, ja, het is een, ik beetje, heb echt, een zelf, uh, beetje een zelfportret van Utrecht. Ik heb er echt van gesmuld, maar dat is echt <laughs> Utrecht. Uh, van, uh, ja, als het een beetje groot is, dan is het uh, kloten van de bok, uh, eerlijk gezegd. Wat is het toch een dorpje? Hè? Ja, maar dat, we, we, Utrecht is echt een dorp, een groot dorp, een prachtig dorp. Ik denk ja. dat het mooiste dorp van, uh, van Europa. Maar het is geen uh, stad, het blijft gewoon een dorp. Dus iedereen die er, die er een stad van wil maken, dat uh, houd er maar mee op. En maar kankeren. Ja, kankeren. Altijd. Maar ik hoor die man ook iets anders zeggen. Uh, daar hadden we het net hier al in deze kring over, over. In deze intieme kring. Uh, het is ook de akoestiek... Dat bevalt hem wel. Wat er binnen gebeurt. Nou ja, is. Ik, ik wil iets zeggen over die zo groot en, en indrukwekkend... en misschien ook wel intimiderend als het nu oogt. Wat het gebouw zo ontzettend bijzonder maakt... is dat het is een droom van drie organisaties... die allemaal de ideale zaal hebben willen bouwen. En daar allemaal een aparte architect voor gevraagd hebben. Dus het is het eerste gebouw waar drie, vier architecten onder één dak... Uh, concertzalenbouw. Mm -hmm. En als je binnenkomt... het is nu vol met stijgers, dus we konden er niet naartoe. Maar als je binnenkomt, zie je dat het eigenlijk een verzameling van vrij intieme, wij noemen het biotopen, zijn. Het zijn ja. dus zalen met, met foyer's eromheen, die helemaal niet zo groot en imposant en akelig zijn als je, als, als je zou kunnen suggereren als je aan de buitenkant staat. Hoewel ik het persoonlijk uh, wel meevind vallen met ja. dat hele grote. Maar nu zitten we in de situatie van een Voltooiing van een bouw. Duurt nog dik een jaar, dus, uh, as we speak. Maar uh, zijn er dan ook spelers straks? Want uh, dat is het gekke, hè? dat is een beetje een paradoxale situatie. Het gebouw komt af, maar er is veel problematiek over de bespelers. Peter Traa. Ja, dat klopt. <clears throat> en uh, dat is natuurlijk heel pijnlijk van dit moment, dat wij allerlei zeer gewaardeerde orkesten om zeep geholpen zien worden. En dat gebeurt niet omdat ze slecht spelen of zo. Maar dat gebeurt omdat er gewoon flink gesnoeid wordt in de cultuur. En dat snappen we op zich best, dat er overal de broekriem aan moet. Um, alleen het gebeurt af en toe niet zo heel slim. Is het zorgelijk voor het muziekbeleid? Nou, ja en nee. Um, er is, er wordt, nou, laat ik het zo zeggen, een muzikant stopt niet met muziek maken. En zelfs als je muziek verbiedt, gaat het door. Ze komen en, toch? En, en, en wij van dat muziekpaleis, ik zie onze grootste rol... wij zijn de makelaars tussen de artiest en het publiek. En dat werk zal altijd bestaan. En dat gebouw, dat wordt waanzinnig mooi. En dat wordt, uh, denk ik, niet eens zo heel moeilijk, ben ik optimistisch. Daar om wil je, je wel spelen. Ja, om daar die mu muzikanten aan, de muziek, aan het publiek te knopen. En ja, die mooie taak die krijgen wij straks. Maar Wouter de Heus, uh, kritische noot: het heeft ook te maken... zeg, dus direct uh, met elkaar gekoppeld, de exploitatie van het gebouw... Ja, daar is nog steeds uh, geen, uh, geen duidelijkheid over. Hè? De, de, de bespelers, ik noem het dan, hè, Tivoli en, en Vredenburg... moeten daar jaarlijks huur uh, betalen. Ik vergeet het steeds het bedrag is van 5 uh, miljoen of zo. Of 3, wat is dat nou per jaar? Een bepaald, het, het, is, het ligt nu rond... Even in de drie microfoon. 3 oh, miljoen, drie drie miljoen. miljoen per jaar. Die huur moet opge, opgebracht worden. Uh, je snapt als een gebouw steeds duurder wordt... Ja, dan moet iemand dat betalen of de huur moet hoger. Nou, daar is nu discussie over of de huur wat hoger kan. En dat heeft natuurlijk direct gevolgen voor de exploitatie van het gebouw. Het zou ontzettend jammer zijn als, uh, als, het, als er elk jaar weer miljoenen bij moet bij de exploitatie van het, van het uh, muziekpaleis. Uh, Zitten hier dat soort sommetjes te maken ja, dan net er ja. is? Ja, daar, dat, dat is onze taak op dat moment van mijn collega Margriet van Kraten van Tivoli en, en mij. En wij hebben ook wel heel duidelijk aangegeven dat er gewoon een limiet zit... aan wat straks de exploitatieorganisatie... Ik zeg nog een keer, ik zal daar niet bij zijn, maar wij zijn het ja. wel aan het voorbereiden. Wat die exploitatieorganisatie um, uh, zal kunnen opbrengen aan... Even voor de duidelijkheid, jij bent je, je ik ben ben de directeur begeleid. van Vredenburg. Jij begeleidt deze naar naar de nieuwe organisatie. En het is een zorg. Het is ook een zorg voor ons. Als de huur niet meer te betalen is... dan is dat... in feite komt het erop neer dat het subsidie... wat straks beschikbaar is... de, de, de kosten van de huur en de investeringen... om dat gebouw goed te laten draaien... Dus dan denken dus de jullie... organisatie moet zichzelf in gaan bedruipen. Maar dat bedoel ik dus, Jeroen. Hè? Dus dan gaat de, uh, uh, de subsidie voor de muziek... gaat in de huur van een pand zitten. Hè? Dus er is... mij betreft wordt er steeds... Te veel aandacht besteedt aan uh, de schil, het muziekpaleis. Dat is gewoon een, een betonnen doos. Het gaat uiteindelijk om de muziek. En straks is er heel veel geld nodig. Het wordt wel een, een doos... Peter Traa. Het wordt wel een doos waar uh, volgens mij uh, het muziek... Concert en complex van de 21ste eeuw wordt Ja, gedaan. Dat is jouw stelling en ik, ik, ik vind nou, het prima, nee, maar, die mag je de, hebben... maar ik geloof daar ik, niet zozeer ik, in. Als er te veel geld wa, wa, gaat wat, zitten... Wat er in nu een... ligt is volgens mij een hele... Je gaat even uh, door. Als, als ik het zo mag <laughs> zeggen, een hele Eerst Peter ja, net, nette begroting... die gebaseerd is op wat we nu presteren. En dan de sepsis van Wouter. De het gebouw wordt nog steeds. Ja, Het gebouw wordt nog steeds uh, duurder. Er is discussie over dat uh, uh, Tivoli en Vredenburg... Uh, meer huur moeten gaan betalen... Uh, en dat, ja, dan, dat, he, dat komt dus door, door, door, de, door de, nou ja, de, het mooie gebouw. Uh, gaat er straks minder geld beschikbaar zijn als die huur omhoog uh, moet voor het programmeren. En, en volgens mij gaat het om de muziek en niet zozeer om de stenen. Uh, ja, dat wordt een probleem. Daar zijn dat, ze nog niet uit. Dat zijn dus de paradoxen van dit, van deze tijd ook. Eerst in, aan de ene kant bouwen, aan de andere kant afbreken. Uh, dat is een heel erg moeilijk balanceren, Peter Traan. Uh, ja, klopt. Nou ja, ben je daar nu ik, ik, ik, ook al mee ik ben, bezig? Ik ben het natuurlijk met Wouter onmiddellijk eens. Want ik heb het liefst uh, kruiwagens vol met geld om schitterende dingen te realiseren. Maar we al. hebben de afgelopen jaren wel geleerd. Ook in onze rare situatie in de rode doos en de, onze noodlokalen. De rode doos is dan daar aan de snelweg, aan de A2. Dat, dat je met uh, beperkte middelen nog altijd heel veel mooie dingen kan doen en ik ben daar een verschrikkelijk optimist in dat in dat schitterende gebouw want dat muziekpaleis... ja je kan het op de radio niet zien maar het is echt indrukwekkend hoor ja, het staat En staat daar ik, echt ik, ik heel geloof echt, echt dat, de bus, dat we de ons, boven ons uit de toren gaan ja. is in, dus in ieder geval mee. heel groot dat, dat is waar ja. maar ben je nu ook uh, ik neem toch aan met een invulling voor het programma bezig dat soort dingen doe je jaren van tevoren uh, soms wel drie vier jaar vanwege de contractsituatie met bands met orkesten zijn er voor, nu gelet op deze situatie en die rekensommetjes ook dingen die je niet kunt doen in al je optimisme. Het klopt dat we nog in een vrij uh, pril stadium zijn wat betreft de inhoud. We zijn uh, zo'n fusie is ingewikkeld. We gaan met hele verschillende bloedgroepen samen. En die gesprekken die zijn ontzettend leuk, maar ook af en toe ingewikkeld. We hebben natuurlijk plannen zat, en we zijn nu aan het kijken van wat, wat kunnen we daarvan meenemen. Natuurlijk, ik kan daar niet. Zeggen van jongens, we, we boeken de New York Phil eventjes, want dat komt er goed en we kwakken er een sponsor tegenaan. Maar de vraag, is de, uh, vraag not it, not it is de vraag is ook heel erg of wij dat moeten willen. Kijk, wij zeggen, wij, zeggen, wij hebben de pretentie, uh, alle, alle zorgen over te hoge huurt en spijt. Natuurlijk, dat, daar moet op een gegeven moment een oplossing voor gevonden worden. Maar we hebben ook de pretentie dat wij het concertgebouw van de 21e eeuw creëren. Dat is een ontmoetingsplek. Dat is een, een dak waaronder alle soorten muziek te horen zijn. Ook uh, dansfeesten plaatsvinden. Ook veel commerciële business zal plaatsvinden. Zoveel mogelijk met jo de Business. van muziek. Maar ik denk aan de Voice of Holland. Dat is een programma wat wij heel graag in huis zouden hebben. Ik roep altijd, dat is, dat is de nieuwe educatieve uh, uh, instelling van Nederland. Want de daar grote dag, K en de kleine K. De grote klaar, die, worden daar, die worden daarin naast elkaar gebracht. En dat is ook de kans die dat gebouw straks heeft. Die heel veel andere gebouwen niet hebben. Dat help je dus in de exploitatie. Absolut. Als je ook de commercie binnenhaalt. En, en vergis je niet. Die gaat een heel belangrijk onderdeel uitmaken van de exploitatie van het nieuwe gebouw. Zegt de elite weer dat het allemaal te plat wordt? Nee, ja, nee. <grijgene> de, de, de, het is niet plat. Het is het opheffen van aannames over wat elitair is, wat hoge kunst is mm -hmm. en wat lage kunst is. Wij hebben de pretentie dat wij in de optelsom tussen onze twee organisaties weten wat we doen. We kennen de markt. We kennen ook de bedreiging in de markt. Mm -hmm. En we kunnen elkaar de hand reiken en zeggen samen zijn we sterk. En zorgen we dat ook in deze tijd er straks een prachtige concertzaal Staats. maar denk ik dat het en een prachtig kan. en een prachtig programma, want daar bij het, het, bij het, het over... bouwen aan deze stenen moet het toch ook gebouwd maar worden. Maar daar aan praten een wij. Programma. Wij praten als we het hebben over de concertzaal, over het programma. Hoe komt het programma op zijn beste manier tot zijn recht? Waarom wil Tivoli een zaal van 2000 mensen? Omdat het anders niet meer uit kan. Dus ook als de oude gracht een prachtige locatie is, het kan straks niet meer uit. En daarom is die zaal in Tivoli, Vredenburg, zo noodzakelijk. Vredenburg heeft een mooie kleine zaal gehad er komt straks een prachtige kleine zaal met 550 stoelen, dat zal maken dat het ook de kamermuziek beter geëxploiteerd zou kunnen worden. Opmerking van Wouter: Ja, Roos. ik heb twee vragen eigenlijk. De een ga ik zo stellen over de Vrijdag van Vredenburg, en die tweede over die ontmoeting, want dat is op zich heel interessant. Maar ik ben benieuwd, hè? het publiek voor de Voice of Holland en een concert van Brahms, ik noem maar wat. Ja, ik je kan ze wel tegelijk of of, of bij elkaar programmeren. Maar veel ontmoeting zal daar niet tussen ontstaan, tussen dat publiek. Nee, maar ik, ik, onder, met ontmoeting bedoel ik ook meer in de zin van... dat je straks in één organisatie al die verschillende klanken kan laten horen. Ik zeg niet dat het Braams publiek per se zich tussen de, het dans publiek zal gaan mengen. Sterker nog, je moet zorgen dat er niet dingen gebeuren die het publiek niet op prijs stelt. Maar het gaat straks onder één dak in één organisatie wel allemaal plaatsvinden. Culturele... En dat is die diversiteit. En de ontmoeting zit hem ook heel erg in. Er is, is straks een café. Er zijn ontzettend veel plekken waar je met elkaar kan afspreken. Mm. Uh, ook in de, in de... Ik heb laatst weer horen zeggen, tegenwoordig verdien je niet je geld aan het verkopen van kaartjes. Je verdient het aan je hospitality. Ja. En dat gaat een heel belangrijke rol spelen. Maar die vrijdag Wouter. Uh, okay. Ik roep ook de luisteraars op als ze opmerkingen hebben. 0800 1121 is inmiddels ook al getweet door Ted van der Meer. Die zou het wel een goed idee vinden als het metropoolorkest de vaste bespeler van het Muziekpaleis wordt. Dat even tussendoor. Peter Traa, wat vind jij daarvan? Van deze, van deze tweet, deze suggestie. Ik ben uh, erg dol op de metropool. Dus uh, als we er iets op kunnen verzinnen. Uh, de, de vraag vooral... Uh, er moet, uh, moet publiek zijn. Dus uh, wij programmeren uh, met respect voor de historie... en met aandacht voor de innovatie... En precies daar moet het inpassen. Dus uh, als we het voor elkaar krijgen om iedere maand een concert van Metropool goed gevuld te krijgen, natuurlijk, doen we. Maar nog, zou het Metropool nog... de Vrijdag van Vredenburg kunnen, kunnen doen? Die spelen, die spelen daar wel eens, ja. ja maar zouden wel. die dat gewoon vast kunnen doen of zo? Nou, uh, ze kunnen niet iedere week daar spelen. Nee, nee. Dat, dat lukt niet. Maar... Nee. ja dat, dat, die vraag die ik daarover had nou ja. uh, Jeroen over de Vrijdag van Vredeburg die, die, die, die zeg maar uh, wat is de Vrijdag van Vredeburg nou, dat is de mensen in Meppel ja de mensen in dat mag nog net uitleggen wat de Vrijdag van Vredeburg is de, de Vrijdag van Vredeburg Amerik een... aanmerk van, uh, van ja. Vredeburg daar waar waar de meeste grote steden een eigen orkest hebben, had Utrecht dat al een aantal jaren niet, met het verdwijnen van het Utrecht Symfonieorkest. En daarin, in het verlengde daarvan is er eigenlijk een deal gesloten met Hilversum, dat met name de omroeporkesten uh, op het podium van Vredenburg mm -hmm. speelden. Dat waren er vroeger in allerlei verschillende omroepseries. Die zijn eigenlijk samengebald in één serie, de Vrijdag van Vredenburg. En dat betekent dat er in Utrecht tussen de 30 en 32 concerten per jaar verzorgd werden door de omroeporkesten. Ja. En dat is je vraag. En dat is mijn eigenlijk. vraag. Hoe dat... Dat moet nog steeds financieel opgevuld worden, maar, je moet, hè, want de, daar hoeven jullie feitelijk die concerten niet voor te betalen, want die werden al betaald vanuit subsidie. Uh, het metropool wordt nu gered. Geef jou dat weer lucht in de begroting? Uh, om, om die een aantal keer die Vrijdag. Van, of gaat de Vrijdag van Vredenburg verdwijnen? Die vrijdag die marcheert gewoon door. Geen ja, maar ze... gaat die straks in de nieuwe opzet ja. verdwijnen? Die gaat gewoon door. Ja, die gaat door. Ja. Okay. Ja, ja. Dus op zich minder uh, speelcapaciteit door de omroeporkesten. Want er gaat ja. er eentje verdwijnen. Ja. Maar uh, die gaat worden opgevuld door de andere orkesten van Want het Nederland. Is, het is echt een samenwerking met een omroep. Met de omroepen en niet zozeer met de orkesten. Dus we hebben wel de gesprekken erover gevoerd. Van wat gebeurt er nou straks? Mm. Want die omroeporkesten hebben drie series. De Vrijdag van Vredenburg, het Zondagochtendconcert en de Matinee. En wat betekent het voor ons aandeel? Nou, dat wordt gewoon gelijkelijk verdeeld. En er, dus het zijn de omroepen die ons garanderen... dat die serie op symfonisch niveau gevuld blijft. Worden. En de Nieuwe Utrechtse Philharmonie. Die zou natuurlijk ook uh, daar een rol in kunnen spelen. Of, uh... Daar zijn we de afgelopen jaar druk mee bezig geweest. Ja. Het is allemaal natuurlijk. Uh, dit is lastig om zo'n orkest overeind te krijgen. Dat is een orkest, het, orkest het, waar het heel weinig subsidie in Dat spreekt me altijd aan uh, als er niet ja, te veel subsidie in zit. Eh, zeker. Maar ook een ondernemer die ons uh, mailt. Ik erg me verschrikkelijk aan dit subsidieverhaal. Ik word betaald door mijn klanten. Zonder hen ga ik failliet. Als er. Er geen mensen zijn die kunst met een grote K willen zien... dan heeft het toch geen bestaansrecht. Ja, ik ken deze sepsis wel, maar dan net is, probeer probeert net uit te leggen... dat het niet louter over subsidie gaat in deze stenen die daar worden gebouwd. Nee, niet er, alleen. nee zeker niet alleen, want met alleen het subsidie gaat het dus niet. Dus en de kleine K komt hier ook. En de Kleine K komt hier ook. dus het is, het, de, de, de, Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat het idee dat er met heel veel overheidsgeld... een enorm elitair gebouw wordt neergezet... waar al het kleine wat mooi was uh, voor moet wijken. Dat dat dus niet het geval is. Ja, er is was. nog zo'n tweet binnengekomen. Ik dacht toch echt dat Utrecht ooit een referendum had gekozen... voor een laag en open centrum. Het muziekpaleis is hoog en sluit af. Ja, jullie hebben een imagoprobleem. Ik zeg niet dat iedereen alle tweeters zo denken, maar ik denk blijkbaar er, is, er, is er wel iets dergelijks. Ik denk dat op het moment dat dat gebouw open is en de nieuwe organisatie kan laten zien wat het waard is. En ook inderdaad waarmaken die belofte dat het een ontmoetingsplek is voor iedereen in de stad en de regio. Om met als binding muziek. Dat dat over een paar jaar heeft niemand het er meer over. Je hebt een imagoprobleem, zolang je nog niet kan laten zien wat je bent... en alleen maar mensen naar grote hopen stenen kijken. Ja, ja. Peter Tra, het wordt echt ook voor het volk en van het volk, zou je ja. maar zeggen. Absoluut, absoluut. Het is een schitterend gebouw, door de stad gebouwd. En wij zorgen dat er muziek is voor iedereen en dat het uit kan, om het maar even te roepen. En wat ik ook nog even wil toevoegen, naar aanleiding van die tweet... ik ben er ontzettend trots op, dat ik, ik noem het zelf ook wel eens... Uh, gekscherend de rode doos in een weiland... dat wij daar uh, 75% zaalbezetting hebben. Ondanks... Nogmaals, het gaat over het van gebouw, hè? Er is wel publiek. En we zijn voortdurend op zoek naar manieren om nog meer publiek te vinden. Want dat is natuurlijk een van de problemen van de klassie, klassieke muziek. De mensen komen wel... En ja. ze komen in grote getalen, bedoel je maar. Ja. En het is niet elitair. Ze komen gewoon voor kunst. Ja. En daar zitten echt niet alleen maar bontjassen in de zaal. Er zitten parelkettings, al... nee, kettingtjes. Nee, nee, nee. nee, mag ik nu een nuance ja, aanbrengen? Ja, natuurlijk uh, Dat is een heel, mooi, van een heel mooi verhaal van, <laughs> van Peter overigens. Maar de eerste jaren is het heel slecht gegaan met de, met de rode doos. En is er miljoenen uh, gemeentelijke extra subsidie in gegaan. Omdat uh, het publiek niet kwam. Dus het is fantastisch dat het nu uh, wel komt. Hè. Dus dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Maar dat heeft jaren geduurd. Dat heeft heel veel geld gekost. Uh, na net schudt schut hevig uh, jaar ook. Dus dat vind ik wel een belangrijke nuance. andere belangrijke nuance is dat, we zeggen het wordt een gebouw voor iedereen... we gaan geld daar ook verdienen. De subsidie die Vredenburg al jaren krijgt... Eh, zeggen zeven miljoen per jaar van de stad Utrecht van haar inwoners... die blijft gewoon, he, gewoon doorgaan. Dus dat... Het, het, het verhaal wordt alleen maar duurder, want er moet nu ook nog geld worden verdiend om dat muziekpaleis in de lucht Goed, te houden. De commercie wordt er ook bij gehaald, dus de, daar zit, Ja, maar er gaat niets van die subsidie in. af Even die heel de Vredeburg al jaren krijgt. We moeten naar een afsluiting ja, ja, ja, ja. toe. Maar ga jij in de krant toch ook uitdragen aan de lezers dat het voor iedereen is? Dat Tuurlijk, is... nee, je moet er gewoon naartoe. Het uh, gebouw staat er straks, muziek is fantastisch. Ik bedoel, daar geniet ik ook van. Uh, en het is heel mooi dat die... Uh, uh, organisatie, samenwerken Dus ja, natuurlijk uh, mooie concerten plannen En, uh, en uh, genieten van muziek Daar bouwen wij aan Met hart en ziel En we hebben het goed even in het oog gehad daar De kolos Lijn 1 van onder het muziekpaleis Waar echt mooie dingen zullen gebeuren Morgen uit de studio Misschien Of niet Maar <lacht> in ieder geval met hart en ziel